Deel van KFC. Burger, tenders, frietjes en een drankje voor 4,99. Bij Primera maak je bij iedere aankoop kans op een echte 24-karaats gouden Primera-pas. Wacht niet. Even naar Primera. Hé, hey. hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur...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 Voor de beste aanbiedingen van het land ga je naar Plus. Zoals Dr. Utke pizza 2 dozen, 3,99. En alle Bertolli pasta, pesto en pizza, 1, plus 1 gratis. We doen het je mee.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 Je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt exact. Dit is de laatste week prijzenstorm bij Jumbo. Alle Ariel, 2 plus 3 gratis. Alle Jumbo's koffiepads, 1 plus 1 gratis. En Pink Lady Apples of Jumbo Conferensperen, 1 plus 1 gratis. En dank voor die best, Jumbo. Waar gewerkt wordt, werkt exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact, bedrijfsoftware die altijd werkt. Het is 2 uur Q Music Nieuws door nu.nl Vermeiden. Goedemiddag, steun voor Wilders, want de PVV-fractie in de Eerste Kamer die blijft achter hem staan. Volgens RTL Nieuws zijn de senatoren niet van plan om over te stappen naar de groep Markensauer. Die stapte gisteren samen met zes andere Tweede Kamerleden uit de PVV... omdat ze het niet eens zijn met de koers van Wilders. Zo vinden ze dat de PVV een ledenpartij moet worden... en uit nieuw onderzoek blijkt dat 60% van de PVV-kiezers het daarmee eens is. De OV-chipkaart die verdwijnt. Op zijn laatste eind volgend jaar kun je die nog gebruiken in het openbaar vervoer. En vanaf dat moment kun je dan alleen nog reizen met de nieuwe OV-pas... of door in en uit te checken met een bankpas. De huidige OV-chipkaart verdwijnt omdat hij technisch is verouderd. En ook zijn er al jaren klachten over dat hij niet gebruiksvriendelijk is. Met een paar uur vertraging is de Amerikaanse president Trump aangekomen in Zwitserland. Air Force One had een paar technische problemen en daarom duurde het langer. Trump spreekt later vanmiddag op de economische top. Het zal vooral gaan om de spanningen tussen Amerika en Groenland. Trump wil het eiland innemen. Europa is daar veel tegen. En de kans is groot dat er uh, aankomend weekend in het noorden weer geschaatst kan worden. Ja, want vanaf morgen, jongens, wordt het een stuk kouder... en daardoor kan je waarschijnlijk op sloten en plassen... een paar rondjes gaan maken, dat zegt Weerplaza. Maar, jongens, blijf wel oppassen. Elke nacht gaat het vriezen, maar er staat wel vrij veel wind uit het oosten... en dat kan ook enigszins de ijsaangroei belemmeren. Voor ijs op open water waait het waarschijnlijk te hard. Door die harde wind blijft het water te veel in beweging... en daardoor kan het dan niet goed opvriezen. Het weer dan nog van Weerplaza van nu. Bewolkt soms wat regen in het westen, later vandaag overal droog... en wat zon. 3 tot 7 graden, morgen start de dag zonnig en later regen vanuit het zuiden. Situatie op de weg. Vertraging op de A2. Utrecht en Bos tussen Vianen en Everdingen zorgt een defect voertuig voor 5 kilometer. 18 minuten vertraging daar. En langs de A37 kroop het holsloot richting Meppen tussen Meer en Duitsland. 2 kilometer, er staan een kwartier in de file. Flitsers op de A5. Badhoevedorp-Hoofddorp bij 5,9. En de A6 lelystad Meiderberg 72,7. Vanaf maandag de Q-500 van de 90's. Het het on Ja, dat hoorden we ook voor het laatst in de 90s. Het stemmen gaat ook door. QMusic.nl en de Q-app. Daar kun je je favorieten uit de 90s doorgeven. Ja, wat zal het worden? Rainbow in the Sky van Paul Elstak. Angels van Robbie Williams. Of misschien wel alles van de Backstreet Boys. Laat me weten wat het wordt. Dit is ook zo'n girl power band uit de 90s. Zegt, eigenlijk is er maar eentje van. Je had natuurlijk Solid Harmony. Je had all Saints. Er waren er best wel meer. Maar als je Girl Power zegt, zeg je.. Stemweek. je march namens de Spice Girls. Uh, die is voor jou Kirsten uit uh, Veghols. Hij stemde net nog op uh, de Spice Girls met Stop. Ze zegt, ik ga Mel C dit jaar live zien bij de Foute Party. En daar heb ik onwijs veel zin in. Cue Music. Foute Party. The big, big, big, big one. Ja, Mel C van de Spice Girls is erbij bij de allergrootste Foute Party ooit. We verkassen deze zomer van de Brabant Hallen naar het Philips Stadion in Eindhoven. Dat gaat gebeuren op 20 juni. Met dus op het podium Melanie C., maar ook een echte 90s boyband. 3T is erbij. De neefjes van Michael Jackson. En andere 90s helden: On stage. Mental Theo, Toybox en de Banga Boys zijn ook van de, de party. Ik heb nog even nagevraagd of er nog tickets zijn. Ja, was het antwoord. Die zijn er nog, maar het gaat hard, want de Golden Circle tickets zijn al volledig uitverkocht. Staan plaatsen voor de foute party. Ook niet meer te krijgen. Uitverkocht. Alleen tribuneplaatsen is uh, 91% uitverkocht. Dus uh, nog 9% kans dat je zeg maar nog een ticketje kunt uh, pakken via chemisicfouteparty.nl. En uh, geloof me, ook op de tribuneplaatsen. Is stil zit er niet bij hoor. 20 juli de Big One, de foute party in het Philips Stadion in Eindhoven. Met dus Melzi van de Spice Girls. Zo meteen hoor je in van Buren. En dit is Summer 12 to 12. Door. Yeah.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 On the day that I die niet gekomen gelukkig. Hij heeft net zijn carrière een nieuw leven ingeblazen. Louis Capaldi en The Day That I Die. Ja, en dit is dan Tot de dood ontscheid. Je kunt het horen aan de kerkklokken. Hoor je het? Ja, die luiden een stuk vrolijker op zo'n dag. Wat is hier op uw antwoord? Hey baby, I think I to marry you. Bruno Mars. Op you. It's a beautiful night. We're looking for something to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 Zes files in Nederland. De langste staat op de A2, Den Bosch-Eindhoven. Tussen Bokstel en Best-West kom je in drie kilometer. Vertraging 13 minuten. q Wim van Helden. Kensington zometeen naar Ed Sheeran. a melietjes Shuffle. En vergeet mijn Ja, we zitten midden in de stemweek voor de Q Top 500 van de 90s. Maandag beginnen we met de lijst. Kun je kunt je favoriet alvast doorfaxen. De Q-app en Xjimizu.nl, daar kun je je stemlijstje invullen. En om je een beetje te inspireren, wat liedjes waar je misschien niet zo 1, 2, 3 aan denkt, maar die wel heel leuk zijn uit de 90s, drie willekeurige vergeet mijn liedjes. We hebben inmiddels een playlist verzameld van duizend vergeten liedjes. Deze komen uit de 90s. Say, mind, Welke zou je zometeen willen horen? Unvoke met Free Your Mind? Of ga je voor dit vergeten 90s trackie De Top Terry Remix. Nou, het origineel kent niemand. Dit was de hit, Everything but the girl. Met achter de knoppen tot Terry. Missing. Ja, en deze hebben we ook nog. Maria, see her. Blondie en Maria. Go in, Volgens mij haar enige hit in de 90's geweest. Unvoke. Everything but the girl of Blondie. Welke wil je zo meteen helemaal horen? You. Settle for the ghost of you, I miss you more than life, and if you can't be next to me, your memory is ecstasy, I miss you more than life, I miss you more than life. Cue music. every music. ya ja, destiny vergeet me liedje vergeet me liedjes shuffle Keurige tracks uit de Vergeven Liedjes playlist. Uit de 90s. Dus uh, laat je inspireren voor je eigen stemlijstje. Voor de top 500 van de 90s. Want het stemmen is in volle gang. Um, en Vogue met Free Your Mind. Everything but the Girl met Missing. En Blondie met Maria. Dat is eigenlijk niet te doen, Wim. Maar uh, ik kies toch voor uh, Missing uh, van Everything but the Girl. Voor mij eigenlijk niet echt vergeten. Want Spotify slingert deze nog heel vaak uh, voor mij aan. Uh, blijft echt een supergoede track. Dus van mij uh, Missing. Missing van everything by the girl, zegt Ellen. Thomas zegt makkelijke keuze, nummer 1 uiteraard, Free Your Mind van Unvoke. Kim zegt Blondie, omdat ik zelf een Blondie ben. Hansie zegt veel te weinig Blondie op Q. Ja, Blondie. Iconische popdiva. Niet alleen in de 90s, maar ook in de 80s en in de 70s. Dus mijn voorkeur gaat uit naar Blondie. En Daphne? Ja, Wim, dat moet Blondie worden. Alleen het begin van dat liedje, dat verwar ik altijd met Are You Kidding Me van Anouk. Dus ik begon, als ik uitging, altijd standaard het verkeerde nummer te zingen. <laughs> Lijken die echt zoveel op elkaar? Even kijken. Anouk, Are You Kidding Me? Blondie, Maria. Ja iets lager en iets trager. Blondie, ja, die heeft dik gewonnen hoor hé. Hey, 44% van de stemmen. Vergeet hem niet op je stemlijstje te zetten voor de Top 500 van de rijks. She, like she, cool she doesn't know your name and your heart beats like a subway train. Don't you wanna take her? Who wanna make her? Het laatste nieuws krijg je zo meteen van Fien. Alle ogen zijn gericht op Zwitserland. Waar Donald Trump zijn lang verwachte speech geeft op de wereldtop. En wat hij te zeggen heeft, dat hoor je zo. En ook deze schreeuwer uit de 90's hoor je zo.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 Bitfood beleeft de magie opnieuw. 19 jaar later gaat het verhaal verder in de theatersensatie Harry Potter. Vanaf maart live te zien in het aanval Circus Theater Scheveningen. Boek nu op harrypotteronstage.nl. Hey, hey horeca Professional, we zorgen ook jouw zaken topjaar. Ga naar bitfood.nl. Verdubbel je salaris in één minuut. Vanmiddag om kwart voor vijf in de q Middagshow. Welkom in jouw arena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 nu bij Spar Food Club. Een focaccia mortadella of serrano ham van 6,95 voor maar 5 euro. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Ach, oh, zin in thee. Oh, wie heb je te lang niet gesproken? Het goede. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick. 10 plus speelbus. Ja! Echt, serieus! 7, 7, oh. 7, 7, 7, oh, wat een geld! 60.000 trots verdikken me. Ben jij de volgende pascode loterij winnaar? Omdat onze band onbreekbaar is. Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.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 Pole to Pole with Will Smith. In 100 dagen... I'm going to cross the seven continents... to find the answers to what's important. On my pole to pole journey... I'm exploring... the extremes of our planet. De nieuwe serie. Pole to Pole with Will Smith. Elke zondag, 8 uur... National Geographic. De KFC Meal Deal voor 4,99. Je krijgt zoveel, dat past niet eens in dit sportje. Ontworpen in Zweden...